Bij Wolfheze is vanochtend bij het sporen een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De Engelse 500 ponder werd even voor 11 uur tot ontploffing gebracht door de explosieve opruimingsdienst. Enkele tientallen woningen waren uit voorzorg ontruimd. Het muziekspektakel The Passion wordt volgend jaar gehouden in Enschede. Dat heeft de EO bekendgemaakt. Volgende week wordt bekend wie de hoofdrollen spelen. Het programma wordt de donderdag voor Pasen uitgezonden. Dit jaar was The Passion in Groningen...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 Achterwerknemers, werknemers, collega's en vrienden, u zult zich afvragen waarom deze spontane speech. <lacht> Ons bedrijf is geconfronteerd met een zeer heugelijk nieuws. Ik kan wel dansen van geluk. <lacht> Ons bedrijf is uitverkoren als toonbeeld voor een multicultureel bedrijfsstructuur wat de mijlpaal voor een naai atelier. Spreek in het Openbaar, een plaat voor menig een, En zeker voor degene die dat voor de eerste keer gaat doen. Welkom bij de cursus Spreek in het Openbaar. Bij deze cursus geven wij tips die u kunt gebruiken... ...indien u gaat spreken in het Openbaar. Tip 1, visueel contact. Kijk de mensen aan die aanwezig zijn in de zaal. En kijk vooral degene aan waar de speech over gaat. Dan voelen zij zich des te meer betrokken bij hetgene dat je zegt. Onze medewerkers zoals... Hassan en Fatima werken soms nachten door om hun quota te halen, maar... Versterking is onderweg. We laten speciaal wat Thaise meisjes overkomen, zodat ze hier kunnen naaien. Tip tweede, om middel van kracht volume te zetten onder bepaalde woorden, kun je deze woorden als het ware cursief zetten. Je geeft ze als het ware een extra accentje aan. En heel belangrijk, de tips die we gedurende deze cursus geven, combineer die tips. De faciliteiten zijn zo stilletjes. AAN! Oké, okay. natuurlijk verschaffen wij dat bij meisjes. Een kamertje. Op zich, natuurlijk fantastisch. Maar om dit kamertje te kunnen blijven betalen... moeten deze meisjes toch vaak krom liggen. Tip 3. Hetzelfde geldt voor krachtvolume geldt ook zo'n beetje voor uh, variatie en tempo. Varieer een beetje snelheid. Hij zal zien dat je stukje meer cachem meer zwoong. Je geeft het meer leven, hè? En meteroom, blijf die tips. Blijf ze combineren. De opdrachten werden groter en we konden niet meer met drie Dus ook de reuze, waarom zo snel mogelijk ons bedrijf oh, ...want ik komt er aangelegenheid ik maken. Tip 4. En ik doe hem al een klein beetje voor, hè. Ah, Tip 4 is namelijk gebarentaal. Met een simpel gebaar kun je in heel zinnen, en heel woord... ...en een heel linie gewoon huppatee weg, zo in de mieteren. En daarmee maakt het het macht als een wapen voor de spreker in het openbaar. En wederom, doe hem al een klein beetje voor. Combineren, ja. Toen, wij begonnen hadden we niet. Wat hebben we niet, niet, niet. niet maar we moesten vaak vechten om te kunnen... Naaien! Maar! kom eenmaal aan de slag kon, bleek ons. Kleine kikkerlandje. Al snel te klein. Misschien is het uh, wel aardig is. Uh, jongen, even opletten. Het publiek, hè? de bourgeoisie, het gepeupel, het voetvolk... vindt het leuk als jij als ervaren spreker opkomt... en dat je even het ijs breekt. Hè? Dat je eventjes uh, een beetje de sfeer losmaakt. Dat je bijvoorbeeld opent met een klein grapje. Hè? Dat je bijvoorbeeld in kapelle aankomt en je zegt... de lul van Peter. Hè? Dat is een klein grapje. Of uh, weet ik wel, dat je ziet zitten. hé, hey, kale tomatenplukker, ben je echt kaal of komt je binnenbal naar buiten? Weet <lacht> Dat soort dingen. Vinden ze leuk. Vinden ze echt leuk. Lachen, gieren, brullen. Ja, maar, uh, ik kan niet echt meer beginnen met een grapje. Huh? Ja, ik ben al lang begonnen. Waarom? Ja, dan kan dat niet echt meer. Zie je? Ah. Succes ermee. Dus. pass by and we get older There's so much you didn't see But your hand's still on En daarvoor Sylvester Starveld, heet hij toch? Nee, nee met, samen met Arie Cohen. Oh. Arie en Sylvester. Oké. Arie en Sylvester, wat is een leuke conferentie over spreken in het openbaar. En daarna Nils Lange met The Common Linets. en Love Gozel. Even weer herinnering ophalen aan afgelopen zondag. Eh, toen wij de, de band, de, die Analogs, hoorden in het uh, patronaat, was een werkelijk ongelofelijke ervaring om uh, die band te horen. Het werkelijk grandioos. En uh, nog maar even een keer een nummer van de Beatles uit de Magical Mystery Tour: I'm the Walrus. Dit zijn de echte Beatles, overigens. Hè? Ja. Afgelopen zondag, een uh, fantastische twaalfkoppige band, die analogs heette ze, de analogen, om het zo maar te zeggen. Ik stelde het uh, patronaat in Harlem en nou, als je daarbij geweest bent, werkelijk waar. Wat zij live stonden doen, kwam bijna net zo als deze plaat. Echt geweldig. Het enige wat, ik, wat je mist dan is de stem van John Lennon. Maar voor de rest was het bijna allemaal daar. Leuker leuke van die gasten is dat ze dus echt alles ook op analoge instrumenten spelen. Dus op vintage instruments, zoals dat heet. Dus met echte strijkers en echte blazers en niks-sampletjes. Alle... Alleen de geluidseffectjes waren dan wel sampletjes natuurlijk. Dat kan ook bijna niet anders. Maar echt geweldig zoals die gasten dat stonden te doen daar. Eens even kijken. Oh, ik, ik, ik, ik zou bijna het recept vergeten. Nou, dat komt er zo aan. Maar, uh, nog één plaatje. Want ik... Uh, ja. Oké. Okay. <laughs> ja. okay. Maar uh, nog even Lenny Kravitz. Een mooie inleiding. Chambers. De kamers waar het recept ligt. Oké. Okay. Hierna. Graffit. single van de man. Ah, zo weer een paar weken oud hoor, trouwens. Het nummer dat heet uh, Chambers. Straks uh, de vinyljaar, hè? Om twee uur. En uh, met een integrale uitzending. We gaan hem helemaal draaien. De rock opera Tommy, helemaal in zijn totale geheel. Ja. Oh, dat is dubbel. In, in zijn totale geheel. Dat is dubbel. Helemaal, helemaal. Helemaal, helemaal. In ja. zijn totale geheel. Ja. Uh -huh. Van het begin tot het eind gaan we hem doen, helemaal. Ja. En de tijd die we over hebben vullen we nog op met een andere versie van Tommy, de orchestral one. Kijk. Zo ja, maar we gaan eerst even lekker eten. Oh ja. Ik barst van de honger. Oh. Ja. Moeten de veebal maar bellen. <laughs> wow. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com-zandvoortlunch Nou, je mag. Oh, wat fijn. <lacht> Voor vandaag. Uh, even tussendoor, heb je het vuur al? Met <kwijls> welk vuur? Uh, nou, of het fornuis. Oh, welk fornuis? Uh, oh, <laughs> nou, begin maar Ja, Vandaag gaan we maken uh, Fusili Dat zijn die, die, die kronkel macaronietjes Met rauwe ham en champignons Oeh, lekker En daarvoor heeft u nodig 300 gram fusili 250 gram champignons 3 eetlepels olijfolie 450 gram spinazie Gewassen 150 gram verse roomkaars met kruiden. En 150 gram coburger ham. En de bereiding gaat als volgt. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Snijd de champignons in plakjes en verhit twee eetlepels olie in een hapjespan. Bak de champignons op middelhoog vuur in 5 minuten goudbruin. Was de spinazie en laat ze uitlekken. Eh, uh, die was al gewassen. Uh, verhit de rest van de olie in een wok. Voeg de spinazie in delen toe en laat al omscheppend slinken. Giet het overtollige vocht af en voeg de spinazie toe aan de champignons. Voeg vervolgens de roomkaas toe en verwarm dit nog een minuut of twee. Snijd intussen de ham in reepjes. Meng de pasta door het champignon spinaziemengsel en voeg de ham toe. En eh... Uh, Meteen serveren is ook wel handig. Uh, ik zou zeggen eet smakelijk. Uh, u kunt het gerecht ietsje pittiger maken door een uh, klein salotje mee, mee te fruiten met de champignons. En uh, u kunt eventueel ook de ham even kort mee verwarmen met de champignons. Tot zover. Goed, mocht u het niet allemaal zo snel hebben kunnen volgen. Wat ik mij natuurlijk aan verstellen. Ja, uiteraard. Dan kunt u het nog nalezen op onze Facebookpagina. Daar staat het zo meteen op. Ja. En Dat is www.facebook.com schuin Die ja. Die. Mm -hmm. Dus doe wel Zandvoortluncht. Want als u ZFM luncht of zet luncht... dan kom je nergens. Dus gewoon uh, nee. Zandvoortluncht. Dat herkent u niet. Nee, want ja, zo was oorspronkelijk de naam van het programma. Maar ja, dus later zomaar hebben we dat afgekort en zo. Nou, dat kunt u dus lekker doen. Lekker eten en zo. Haha, ha. Heerlijk. Ja, we ook nog even vertellen. Straks in Vanille gaan we dus bestreden aan de, dit jaar 45 jaar oud zijnde de Tommy. Tommy kwam uit in mei 1969 en... Uh, Gaan we straks in zijn geheel draaien in de Vanille Jaren. Ja, in zijn geheel, om het zo maar eens even te zeggen. Juist. En uh, die duurt ongeveer 74 minuten. En de tijd die we over hebben uh, besteden we ook aan Tommy. Maar dan een andere versie, een, een orkestrale versie... waar veel grote artiesten aan meedoen. Waaronder Tina Turner, Roger Daltwin natuurlijk... en Ringo Starr onder andere. En nog een aantal anderen. En ook daar gaan we dan wat fragmenten uitdraaien. Maar eerst in zijn geheel de rock opera Tommy Straks om twee uur. Weet u het alvast? Je zal maar niet van de hoe houden. Heb je pech? Ja. Enorm. Ja, enorme pech. Goed, we gaan nog een plaatje doen. En dan krijgt u van ons wederom het Regio Nieuws om half twee. Nog een leuk plaatje. Dan is het weer zover. Dan gaan wij het regionieuws doen. Ja, het regionieus? Ja, het regio Dit is Even Kleinheid, geloof ik. Even kijken hoor, even kijken. Ze heet Even Klein. Mistakes We Made. Nieuw. Nieuws met Angela de Koning. Jawel. Een scooterrijster is dinsdagavond in Boks botsing gekomen met een taxi. Het ongeval gebeurde rond 6 uur op de weg ter hoogte van de Amstelbrug in Heemstede. De vrouw raakte gewond bij het on ongeluk. Na eerste hulp ter plaatse is ze per ambulance overgebracht... naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Een mooie herfstwerkdag is in aantocht. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert vrijdag 28 november... in samenwerking met Staatsbosbeheer een leuke werkdag in natuurgebied Middenduin in Overveen. Een dag lekker buiten werken in de natuur... met een groep enthousiaste mensen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 punt natuurwerk apenstaartje gmail. Punt com. herhaal het nog even i v n z k. Punt, natuurwerk apenstaartje gmail. punt com. op zondag 23 november wordt er tijdens de feestmarkt in Zandvoort de Sinterklaas soundmix show georganiseerd. Iedereen mag meedoen, maar er mogen uitsluitend Sinterklaasliedjes worden gezongen. Natuurlijk bestaat de jury uit Sinterklaas zelf met ondersteuning van zijn zwarte pieten. Er zijn leuke prijzen te winnen. Opgeven kan via www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl en ook is het mogelijk om je op de dag zelf aan te melden tussen 12 en één uur middags bij het podium. Wel even opletten, vol is vol. Dus er is een maximum aan het aantal deelnemers. Dus als u beslist wil meedoen... dan uh, denk ik dat u beter even uh, opgeven kan via de website. Tot zover het de nieuwsberichten. ZFN Westkust weerbericht. Het blijft vandaag droog, maar het is wel overwegend bewolkt. Vanmiddag kan af en toe de zon tevoorschijn komen, maar die kans is vrij gering. Het wordt een graad of 9. Vanavond en komende nachten is het overwegend bewolkt en nevelig. De Zuidoostenwind is meest matig en de temperatuur zakt naar een graad of 5. Morgen zijn er opnieuw wolkenvelden, maar daartussendoor kan ook de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en de oost- tot zuidoostenwind is matig. En het wordt opnieuw 9 graden. Dat was het voor vandaag. Zit te denken wat het jaar zou zeggen. Ik heb verder geloofd Voor ik wist wat ik zou kopen Dus ik hoop dat je het leuk vindt De groepen van een. Uh.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 Daarvoor hoort u Brick by Brick van Raccoon hun nieuwe single. En daarvoor weer een patermoesgroen het komma binden. Leuk liedje uit deze Sinterklaas-tijd natuurlijk. Dit zijn de hollies. Busstop. Heb je een tijdje gemist, hè? De voor z'n Maar ze doen het weer hoor. werd te door Graham Goldman. Ja, inderdaad. Die van CC onder andere. Door het heet busstop van de Hollies. Even leuk. Alle, alle halters doen het weer en zo. Dit is de kast. Siep van de ploeg. Samen met Lotte Verhoef. Het water stijgt. Het water stijgt. Komt alsmaar dichterbij. De lucht is zwart. De regen.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 Wat goed is. Van uh, de kwast. Samen met uh, Lotte Verhoef. En. Hm, nooit van die zangeres gehoord. Maar dat maakt niet uit. Het is wel lekker. En het liedje dat heet. Uh, het water stijgt. Dat is Wouter Hamel. Beautiful Misfits. When on the corner of the street where we used to meet. down yeah. despite all De single heet Beautiful Misfits. Zo, we zijn alweer bijna aan het einde van CFM Lunster En dan kunnen we het rustig aan doen. Om zakken. En lekker genieten van Tommy zo meteen. Want we gaan hem helemaal draaien. Helemaal van het begin tot het eind. Hè, dat u dat even weet. Integraal helemaal. Tommy van de Hoel. Omdat hij 45 jaar oud is dit jaar. Ja, echt wel. Dus gaan we straks lekker doen. En uh, we gaan het een beetje aanvullen nog met uh, andere versies. Steve Winwood, Higher Love. Dat betekent dat CFM of er bijna op zit. Along, oh. Make me Sterker nog, het zit er helemaal op. Ja. We zijn er door. We zijn er door. Morgen zijn we er weer, 12 uur. En dan hebben wij een gast, jongens. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. <totstuk> ja. Morgen komt Alain Clark bij ons langs. En uh, wordt heel gezellig. Nou, we gaan zijn nieuwe cd uh, horen. Morgen dus komt hij langs in ons programma. En uh, wij gaan uh, u groeten. Wij zijn straks terug uh, naar de andere kant van het nieuws. Met de Vinyljaren. En vandaag met... De Hoe Tommy. Juist. Tot zo.